even tijd? Waar gaat het over? Over de bibliografie. Waar wou je dat doen? Hier? Uh, Balk heeft een brief van ZWO gehad. Ze willen weten wanneer de bibliografie klaar is. Wat heeft ZWO daarmee te maken? ZWO heeft in de tijd een aantal jaren subsidie gegeven. Dat zul je dan aan Freek moeten vragen. Freek is er niet meer. Hij heeft toch telefoon? Ik dacht dat jij nu over de bibliografie ging. Daar weet ik niks van. Je hebt het werk van Freck toch overgenomen? Daar heeft niemand mij opdracht toegegeven. Dan doe ik dat nu. Dat zou ik dan toch van Jaring moeten horen. Die is mijn directe chef. En voorlopig heb ik geen tijd. Jaring heeft mij gevraagd om straks die nieuwe mensen in te werken. Dus je weet het niet. Met Asher. Ja. Die is hier. Het is voor jou. Met koning... Je zou eigenlijk een piepertje moeten hebben. Vraag het er eens in. VJ heeft er ook een voor als hij op het terrein is. Ko, uh, als je even wacht... dan zet ik je over op mijn eigen toestel. Met mello. Me, Ad, onder de witte knop zit Cassis. Zou je hem even willen overnemen? Ik kom eraan. Hm? Daar komt hij. Ko, daar ben ik. <tie> Heb je even? Uh, hoe gaat het nu met Piet van Dijk? Oh, die begint al aardig mee te draaien. Daar heeft we een goede keus mee gedaan. Echt iemand waar je iets aan kunt toevertrouwen. Maar daarvoor bel je niet. Nee, hiervoor zijn ze toch snel, hè, die Amsterdammers. Nee, <laughs> ik bel voor het volgende. Jij bent toch een keer met je mensen bij ons geweest. Ja. Ik vond dat een geweldig initiatief. Dat bevordert de onderlinge samenwerkingen. En nou dacht ik het over. Nu Piet van Dijk hier is en nu we ook Guus Groeneweg in dienst hebben gekregen... Ja. om zoiets ook eens met mijn mensen te doen. Lijkt dat wat? Je wou hier komen. <coughs> Ik wou eerst een keer met ze naar de Achterhoek... om ze eens te laten zien hoe een boerderij in het landschap ligt... hoogteverschillen en zo begrijp je... en dan misschien ook nog een excursie door het Vragende Veen... gewoon eens even een beetje veldervaring opdoen. Dat lijkt me een aardig idee. Het zou alleen voor de jongens zo aardig zijn... als er ook iemand van het bestuur mee ging om de belangstelling te tonen. Hè? Uh, zou jij daarvoor voelen? Ik? Ja, omdat jij het ook zo verschrikkelijk aardig doet met je eigen mensen. Uh, heb je al een... Uh... Datum? Want ik ga binnenkort twee weken met vakantie. Oh, nou, mag ik een uh, datum prikken? Uh, prik er maar in. Is donderdag 31 mei wat? Uh, dan kan ik. Mag ik je dan noteren? Noteer me maar. Hartstikke leuk. Uh, ik verheug me erop. Nou, je hoort nog van me, goed? Uitstekend. Dag, ko. Als ZWO wil weten wanneer de bibliografie van Freek af is, hebben we er in de tijd subsidie voor gegeven. En Jaring en Richard weten van niks. Ik ben nog even bij Balk. In je jaarverslag over 1976 schrijf je dat de bibliografie zijn voltooiing nadert. Maar er staat ook... Dat het noodzakelijk bleek om haar met alle overige voor 1800 gedrukte liedbronnen met muziek uit te breiden. Dan laten we die vallen. Die zaak moet nu maar eens worden afgesloten. Ik zal eens contact opnemen met Matser om te vragen of dat kan. En doe dat dan zo gauw mogelijk. Ik wil die man niet te lang laten wachten. Die is belangrijk voor ons. En waar ben jij in godsnaam mee bezig? Dag Vrek. Uh, ik heb een nieuwe systematiek van het vak gemaakt. Hoe lang heb je het daar wel niet over gedaan? Drie maand, maar ik heb er dan ook rot gewerkt. Daar twijfel ik niet aan, ik begrijp alleen niet hoe je dat voorhoudt. Een normaal mens zou je gek van worden. Zo gauw word je niet gek. Door onder doorgaan dan, en dan beweer je nog dat het je niet interesseert. Op het ogenblik dat ik het doe, interesseert me, maar zodra het af is, weet ik weer dat het onzin is zitten. ik maak dit even af. Hoe gaat het? Ik dank God iedere dag dat ik dit in ieder geval niet meer hoef te doen. Dat kan ik me voorstellen. Ik neem aan dat het hier ook goed gaat. Mijn schoonmoeder zegt dan, dank je, je moet de groeten hebben. En die schoonmoeder van jou heeft langzamerhand mythische uh, proporties gekregen. Terecht. Uh, Frek, ik heb je gevraagd om eens langs te komen omdat er problemen zijn over die bibliografie. Je, je, je gaat me toch niet alsnog verantwoordelijk stellen? Nee. Hoop ik? Nee, ik ben verantwoordelijk. Dat, dat, dat, dat, dat dacht ik nog ook. Er zijn nog genoeg dingen waarvoor ik me verantwoordelijk voel. Ik heb geen zin om, om er nog meer bij te krijgen. Ik wil alleen begrijpen hoe het in elkaar zit. Wat zijn dat dan voor problemen? Um, Balk heeft een brief van ZWO gehad. Hoe het staat met de voortgang. Je vraagt je af of ze niets beters te doen hebben. Ze hebben subsidie gegeven. Een schijntje. En dat is dan nog altijd beter besteed dan dat ze er F16 van had gekocht hadden. Dat doet ZWO zelf. Bij wijze van spreken dan. Um, in 1976. Heb je geschreven, of je hebt jaren laten schrijven, dat de bibliografie haar voltooiing naderde. Maar dan moet je ook wel lezen wat daarop volgt. Dat heb ik gelezen, maar wat ik van jou wil horen is hoe noodzakelijk die uitbreiding is en of we die niet kunnen laten vallen. Ja, dat zou je toch aan Richard moeten vragen. Richard voelt zich niet verantwoordelijk. Nu schuif je me de verantwoordelijkheid toch weer in de schoenen. Richard doet nu toch dat werk. Zelfs dat betwist hij. Ja, nou heb ik er niks meer van. Dat hoeft ook niet, als je mij maar uitlegt wat je daar toen mee bedoeld hebt. Ik dacht dat jij zo muzikaal was. Ik ben verschrikkelijk muzikaal, maar ik ben ook dom. Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Um, als ik me goed herinner, heeft Beerta jou in de tijd gevraagd om die... Bibliografie te maken. Omdat hij er zelf geen zin in had. En dat was een bibliografie van het geestelijk lied. Dat was een bibliografie die moest dienen als bronnenlijst bij een uitgave van de melodieën van geestelijke liederen. Het was dus een bibliografie van liedboekjes waarin behalve liedteksten ook melodieën voorkwamen. En die bibliografie was dus in 1976 bijna voltooid. Ja. En... Waarom kan ze dan niet voltooid worden? Omdat dat grote onzin zou zijn. Ik zal het je uitleggen. Ik neem je niet kwalijk dat je het niet meteen begrijpt, want ik heb er zelf ook acht jaar over gedaan. Al kan ik me achteraf wel voor mijn kop slaan dat ik het niet eerder heb gezien. Ik troost me alleen met de gedachte dat veel geleerde lieden dan ik, zoals onze vereerde leermeester Beerta... Ook nooit op het idee zijn gekomen, maar waarschijnlijk zijn ze onderweg domweg vergeten, net als ik dus, dat het niet om de tekst, maar om de melodie ging. En als het om de melodie gaat, dan doet het er geen barst toe of het geestelijke liederen zijn, want dezelfde melodieën werden net zo goed gebruikt voor wereldlijke liederen. Als het om de melodie gaat, dan moet je dus ook de wereldelijke liedboekjes opnemen. Is dat zo duidelijk? En hoeveel jaar zou je daarvoor nog nodig hebben gesteld dat je het deed? Twintig jaar misschien, dertig? Een langlopend project. Dus. Zo zou je het kunnen noemen. En als je daar prijs op stelt, wil ik dat ook nog wel voor je op schrift zetten, zodat ze het zelfs bij ZWO begrijpen. Nee, dank je. Bij gelegenheid graag, maar voorlopig is het wel voldoende. Uh, zeer geachte heer, in antwoord op uw schrijven van elf vier jongs verleden... ik u mede dat de bibliografie uh, voor u in de periode 1969-1974 subsidie hebt verleend... ...nog steeds niet is afgesloten... Hoewel ze in haar oorspronkelijke opzet in 1976 nagenoeg voltooid was, leek het de verantwoordelijke redacteur om methodologische redenen juister met de uitgave te wachten tot ook alle gedrukte wereldlijke liedbronnen met muziek, bibliografisch en verwerkt. Een onverwachte tegenslag was dat de redacteur per 1 10, 1978 uit de dienst trok ...waarna de werkzaamheden werden voortgezet door R. Escher... ...die vertrouwen hiermee afdoende hebben ingelicht ...met hoogachting Dr. J.C. Balk, directeur. Jaap, dit zou je kunnen antwoorden. Na mijn vakantie, die morgen begint en twee weken duurt... ...kan ik je, als je daar behoefte aan hebt... ...nog uitvoeriger inlichten... Maarten. Is hij af? De systematiek? Ik uh, moet er alleen nog een toelichting bij schrijven. Ga ik nu doen. En wat is er nou nieuw aan? Of kun je me dat niet uitleggen? Dat kan ik je wel uitleggen. Uh, in de eerste plaats is er nu naast een rubriek voor de beschrijvingen van culturen, een rubriek culturele processen. Dat is nieuw. Dan is de rubriek volkskarakter vervangen door een rubriek gevoelensstandpunt normen-waarden, met tijdelijke karakter te beklemtonen Bovendien zijn er overal naast de geografische en etnische groepen nu ook de religieuze en sociale groepen geplaatst. En tenslotte heb ik geprobeerd om in de resterende 16 rubrieken een volledig overzicht van de cultuur te geven. Van alles dus, niet alleen van de rudimenten. Um, uh, wat is dit dan? Um, dat zijn voorbeelden uh, hoe het register eruit zou kunnen zien. Geef eens. Um, dat, dat zijn de uh, publicaties systematisch geordend op schrijversnaam. Um, hier op schrijversnaam met verkorte titel. En dan hier nog eens... Een beknopte samenvatting. Het laatste wordt wel blik. Maar wel mooi. Ja, ja, ja, mooi snel. En in alle gevallen moet er dan nog eens een alfabetisch register op schrijversnaam bij. Geen trefwoordenregister? Ja, eigenlijk ook nog eens een trefwoordenregister. Maar laten we hier nog eens mee beginnen. Je kunt dat stuk wel vast meenemen. De toelichting komt nog. Ja. Nou, ik ga nu naar huis. En een prettige vakantie dan maar. Dank je. Tot over 14 dagen. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Gert. Tot over 14 dagen. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Joop. Tot over 14 dagen. Dag Maarten, prettige vakantie. Dank je, Lien. Tot over 14 dagen. Met mevrouw Koning. Ik kom iets later, ik moet nog wat afmaken. Maar je denkt het toch zeker wel dat je morgen met vakantie gaat? Een half uur, ik ben opgehouden dat Vrek Matser hier op bezoek is geweest. En ik wil het even af hebben. Nou, ik vind het idioot. Dat weet ik, maar ik ben ook idioot. Tot zo! Tous les gens bien Z'n s'amusaient à me voir jeuner. Ce n'était rien qu'un peu de pain. Mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore. A la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le crotte mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souris, lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi